8 uur en ons reed met het NMS-journaal. Bij een schietpartij op marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zeker zeven doden gevallen. Complex, op het complex heerst chaos en daardoor is het nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eén of meer schutters opende enkele uren geleden het vuur in een hoofdkantoor van de marine. En daar werken zo'n 3000 mensen. De politie zegt dat een van de doden een schutter is. Volgens de Amerikaanse zender ABC gaat het om een 50-jarige militair. Er wordt nog gezocht naar twee andere mogelijke schutters. En een van de mensen die zijn neergeschoten is een politieagent.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 Ja, goedenavond. Techniek blijft een zorgenkindje in uh, onderwijsland. Weliswaar kiezen wel steeds meer leerlingen voor technisch onderwijs... maar nog steeds niet genoeg. En bovendien, bleek vandaag, zijn er helemaal niet genoeg stageplekken. Als het zo doorgaat, dan hebben we een probleem. Dan hebben we in 2016 een tekort van ruim 150.000 technici. Wat moet er nou gebeuren? Daarover ga ik vanavond met twee gasten praten. De 32-jarige Beate Heru Utomo... Goedenavond. Goedenavond. Technoloog bij Shell. Ja, En de 64-jarige Gerard Jacobs, tot voor kort directeur van Jetnet. Dat is een organisatie die middelbare scholieren stimuleert... om te kiezen voor een technische opleiding. Dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. Um, een tekort van 150.000 technici over een paar jaar. Wat voor banen denk ik dan aan? Een grote diversiteit aan banen. Want als je techniek studeert, ligt de wereld letterlijk aan je voeten. Het kan in engineering zijn, in de logistiek... In de research, ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld als projectleider. Maar ook in de business-to-business, business, marketing en sales. Dus het is een heel breed scala aan allerlei diverse technische beroepen... waar mensen ook in de ruimste zin des woords aanslag kunnen. Maar goed, het tekort. Gaat het dan om elektriciens? Om wat voor, wat voor vakken het, gaat het? Het totale tekort in Nederland gaat over alle niveaus van de techniek in Nederland. Mm -hmm. Niet alleen maar over de, inderdaad de researchers alleen. Het gaat ook over de, de vaklieden, de mensen die met hun handen werken. Zoals? Ik denk inderdaad ook aan elektriciënts, aan loodgieters... aan mensen uit het, het, het schildersgebied. Uh, In al die vakgebieden zijn gewoon allerlei heel veel mensen nodig. Wat dat ja. noemen we uh, technisch personeel? Technisch personeel, ja. ja schilders? Technisch schilders personeel? Ook, ja, oh, ja, absoluut. Jazeker. Ja, ja, oh, ja. Hoezo? Waarom is dat technisch vak, personeel? Het is een vak. Is een, vak ja, een vakmanschap is iets wat je moet leren. Ja, maar het ja. is dus zowel uh, lager geschoold als lager school, uh, wetenschappelijke als, leerbaar, geschoold. als hoger geschoold, ja. ja. ja, ja en als, niet, als we er niet iets aan doen, worden het 150.000... Dan wordt het er 150.000 jaar. Je zou het ook anders uit kunnen drukken. In Nederland is het zo dat van elke tien leerlingen die afstuderen... dat doet met ongeveer zo'n twee, een dikke twee, een technisch diploma hebben. Mm -hmm. en het zou er naar vier moeten zijn. Ja. Dus we hebben het ROA aan het werk gezet, een research instituut in Maastricht. En die hebben dat berekend. en zeggen van nou, als je echt de oplossingen voor de toekomst wil garanderen... dan zou je naar vier op de tien moeten. Dus inderdaad nog een hele weg om te gaan. Ja. Um... Wij euh, hebben hier ook bij Hiru Utomo. U heeft gekozen voor een, uh, voor een vak ja, dat in de klopt. techniek. U ja. werkt voor Shell. En u gaat bij scholen langs om te zorgen dat leerlingen enthousiast worden. Net zo enthousiast als u ooit was. Ja, dat, uh, wat, dat klopt. Wat, wat doet u? U staat daar voor die klas. En dan kijken er allerlei uh, scholieren naar u. Wat zegt u dan? Nou, ik uh, begin altijd met een, uh, met een vraag te stellen. En dan vraag ik van, uh, goh, uh, wat, wat hadden jullie verwacht? Dus uh, ben ik een beetje, voldoende aan jullie beeld? En wat zeggen ze dan? Uh, meestal zijn ze erg verbaasd. Ze verwachten in het een man. En dat geldt zowel voor de jongens als de meisjes in de klas. En zijn altijd verbaasd om, uh, om een vrouw te zien. Dat in eerste instantie. Ja, en een jonge vrouw. En een jonge vrouw. En ook nog eentje, denk ik, die er normaal uitziet. Dus dat, uh, dat Geen vind geort, ik wel leuk. Bedoelt u? Nee, precies. <lacht> om maar in uh, stereotypen te vervallen. Dus uh, nou, dat vind ik altijd wel leuk om, uh, om te zien. En uh, als, als ik dan ook weer wegga. Nadat nou, uh, dat ik ze bijvoorbeeld heb verteld over wat ik doe in mijn, in mijn dagelijks leven. Dan, uh, ja, dan zie ik ze ook kijken van. Ja, het, het is ook een optie. En dat wil ik eigenlijk ook creëren met zo'n bezoek. Ja. Want wat vertelt u over het dagelijks leven? Wat doet u? U komt daar binnen bij Shell en dan. Ja, dan. Uh, nou, ik ben zoals je al aangaf, technolog in een fabriek. Dus dat is een adviserende rol. Dus uh, ik kijk samen met een hele hoop andere mensen eigenlijk. Uh, of de fabriek het goed doet, of het, uh, of het beter kan. En, uh, maar wat houdt dat in? Hoe bepaalt u of de fabriek het beter kan doen? Um, Bijvoorbeeld wat je zou kunnen doen is uh, kijken of je minder energie kan gebruiken... en toch hetzelfde kan produceren. Dat, mm -hmm. dat is één voorbeeld dat ja. ik kan geven. Maar gaat u dan allerlei statistieken doorpluizen? Of, of heeft u meer een overkoepelende managementfunctie? Nee, dat, uh, uh, in dit geval pluis ik dat inderdaad uit. Maar dat doe ik niet alleen. En dat is ook het leuke van techniek. Je doet het samen met mensen. Je moet ook naast van de techniek moet je ook van mensen houden. En dat is ook wat uh, heel veel leerlingen eigenlijk... Uh, Vergeten dat uh, die denken puur aan machines als ze denken aan techniek. Mm -hmm. Maar het is vooral veel mensenwerk. Want u staat daar dan voor die klas en dan uh, heeft u verteld. Nou, ik kom bij Shell en daar ben ik bezig met het uh, doorpluizen van allerlei statistieken. En dan worden mensen enthousiast? Nou, wat ik Jongen? probeer mee te geven is uh, dat je heel nieuwsgierig moet zijn. Je leert elke dag bij en dat maakt het leuk. En dat gaat zowel over de machines als ook over het menselijke gedeelte. Dus wat ik ook al eerder aangaf, je moet zowel van mensen als van techniek, van ingewikkelde puzzels houden. Ja. En wat heeft u dan geleerd de afgelopen tijd? Bijvoorbeeld dat u dacht, hé, hey, dat heb ik toch over mensen geleerd. Wat ik over mensen vooral heb geleerd is dat er altijd een verrassing in zit. Je hebt dan altijd een bepaald beeld van mensen in je hoofd van, nou, zo zullen ze wel reageren, zeker als je daar wat langer mee samenwerkt. En uh, ja, soms kom je in één keer achter iets verrassends. En dat kan van alles zijn. Dat kan een hobby zijn. Iemand die bijvoorbeeld uh, aan waterpolo doet... terwijl je dat helemaal niet verwacht... of van heavy metal houdt uh, qua muziek smaakt. Dat, ja. dat zijn verrassende dingen die ik gewoon heel grappig vind om te weten. Maar dat is natuurlijk niet per se in een technische omgeving. Hè? Ik bedoel, dat, dat gebeurt in de omroep. Dat gebeurt als je in een ziekenhuis werkt. Namelijk collega's, die leer je kennen. Dus wat is er specifiek aan een, uh, een technische omgeving... Wat, waarvan u denkt, jeetje, daar word ik, nou, dat vind ik nou zo leuk, dan rij ik naar huis... en dan denk ik, wauw, wat heb ik een topvak. Wat is dat dan voor moment? Dat is meestal iets als we samen een probleem hebben opgelost. Een technisch, de techniek dat, dat bindt eigenlijk. Ja. En dat denk, ik denk ook meer dan in andere sectoren. Ik heb nu, ja Het is iets wat, uh, wat uitdagend is. Uh, nou, er zijn drie dingen eigenlijk die mensen nodig hebben om gelukkig te zijn. Uh, dat is uh, macht, intellectuele uitdaging... En uh, de derde was, nou dat is me even onschoten, maar intellectuele uitdaging, dat, dat zit vooral in de techniek. En door dat samen te doen, ja, dat, dat uh, geeft een bepaalde verbondenheid met mensen. Dus echt teamwork. Wat mij wel opvalt is dat woord macht, trouwens. Ja, zich <laughs> uit? Nou ja, dat, uh, ik heb het artikel niet geschreven, hè? ik heb het alleen gelezen. Oh. Maar uh, ja, dat is voor iedereen verschillend. Gaat dus, uh, ja, het dat voor u? Um, ja, tot op zekere hoogte. Maar macht hoeft niet per se te zijn aan de top van een bedrijf of wat dan ook. Maar het gaat om je eigen invloedssfeer. Ja. Maar goed, op het moment dus dat u met uw collega's... Uh, een moeilijk probleem heeft opgelost... en heeft ge, he, bedacht hoe het goedkoper kan en efficiënter... Ja. dan geeft dat een heel erg leuk gevoel, een leuker gevoel dan een ander vak, denkt u? Dat denk ik, ja. ja ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal. Want ik heb altijd in de techniek gewerkt. Maar wat mij altijd heel, op, heel erg opvalt, is dat mensen... Ook uh, op een verjaardag bijvoorbeeld. Dat ze het altijd wel over hun werk... of uh, over dingen die ze in hun vrije tijd... vaak ook iets technisch... Ja. Uh, dat, dat daar de gesprekken over gaan. Dus het is wel echt een gemene deler. Het ja. is ook een beetje een hobby. Want geldt dat ook voor u, meneer Jacobs? U probeert ook hè, leerlingen enthousiast te krijgen voor techniek. U bent zelf ook een techneut. Ja. Uh, is het heel bijzonder, techniek? Het is in die zin bijzonder. Dat het gewoon, en ook voor mij ontzettend uitdagend is. Wat ik net uh, Beate hoorde zeggen over dat over dat geluksfactor. Ik denk dat ook het samenwerken in de techniek een hele bijzonder is. Ik kom zoveel verschillende soorten beroepen tegen. Verschillende soorten disciplines uit de techniek... die met elkaar samenwerken. En door die samenwerking ook een eindproduct kunnen verwezenlijken. En het feit dat je inderdaad dat daar naartoe kan werken in een team... dat je ook nog eens een keertje dat eindresultaat kan zien... wat altijd vaak iets is wat je kan zien, kan, kan, kan, kan zien functioneren... Mm -hmm. En ook de bijdrage van, het, van dat product... dan uiteindelijk ook voor datgene voor de consumenten... of voor de BV Nederland of voor de wereld. Denk aan energieproblematiek of waterproblematiek. Als je dat allemaal als technicus kan realiseren... dan gaat er inderdaad een wereld voor je open... en dan geeft dat een enorme kick, denk ik. Ja. En is dat ook uh, het delen van iets heel slims? Dat je iets kunt wat lang niet iedereen kan? Ongetwijfeld. Dat... En zeker voor de top researchers is het zo... dat het natuurlijk altijd weer een fantastisch... zo'n Eureka-moment waarin je zegt... van ja, wat we nu met elkaar voor elkaar hebben gekregen... dat is iets wat wij toevallig kunnen... En dat kan een ander toevallig niet. En dat kunnen wij in dit deel van de wereld... en dat andere ja. deel van de wereld, dat kijkt met grote ogen naar ons, wat wij hebben kunnen bereiken. ja, Natuurlijk speelt het ook een rol. Ja. Is dat Eureka-moment, heeft u dat ook wel eens? Bij Shell worden er dan champagne glazen gepakt? Hoe werkt dat? Als? <laughs> nou ja, niet letterlijk, want uh, ik werk op een uh, en Daar uh, hebben we een alcoholverbod. Dus uh, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> dat, dat zullen we maar niet doen. Uh, maar ja, ze, nee. ja, de successen worden wel gedeeld. Ja, zeker. En hoe dan? Uh, dat verschilt. Als uh, het een groot succes is, nou, dan komt er soms wel eens een taart. Of uh, gaan we eens uh, met z'n allen wat drinken. Dat, ja. dat, dat verschilt per ja. keer. En wat is bij een en Eureka? Moment, um, nou, om een voorbeeld te noemen, uh, we hebben fabrieken die uh, om de zoveel tijd uh, met onderhoud stop gaan. Je, je auto breng je ook elk uh, jaar voor APK-keuring naar de garage. En um, ja, dan kom je gewoon dingen tegen die je niet van tevoren hebt uh, bedacht. Zoals um, nou, het uh, er is iets bijvoorbeeld kapot en ja, je weet niet goed hoe het gekomen is. nou een fabriek is gewoon heel complex, het is net een mens en hm. af en toe ook onvoorspelbaar en ja. Het is zo ingewikkeld dat je daar niet in je eentje uitkomt. En daar moeten ze ja, door verschillende mensen naar gekeken worden. En als, als je dat dan eindelijk hebt gevonden met elkaar... Nou, dat, dat is echt het moment dat je zegt van ja, dit, dit is het. En dat, dat is gewoon leuk. Ieder jaar gaan er 70.000 met uh, pensioen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 techniekpact gesloten, onlangs. Dat wil zeggen afspraken gemaakt tussen scholen, bedrijven en overheid... om uiteindelijk het uh, techniekonderwijs te promoten. Heel veel geld is erin gestoken. Uh, hij heeft net uitgelegd waarom dat zo belangrijk is. En wat blijkt? Um, er is inderdaad een grotere instroom van techniekleerlingen. Dus heeft succes gehad. Uh, maar wat blijkt? Er zijn niet genoeg stageplekken die nodig zijn. Dan denk ik, huh, hoe kan dat nou? Van de regen in de drup. Meneer Jacobs, heeft u daar een verklaring voor? Willen we zo graag studenten? Uh, ja, we willen ze zeker heel graag. En natuurlijk zijn stageplekken ook, zeker in het beroepsonderwijs, ontzettend belangrijk. Ik denk dat het bedrijfsleven hier ook gewoon echt uh, het naar zichzelf toe moet trekken. En te zorgen dat als zij die mensen willen, ook niet alleen op de korte, ook zeker op de lange termijn. dat ook die stageplekken er gaan komen. Het is natuurlijk op dit moment een crisis. Ik snap best dat bedrijven op allerlei manieren, zeg maar, het dubbeltje. En ik sta het ook keer omdraaien. Maar je moet niet alleen maar naar de korte termijn kijken. Je moet vooral ook als bedrijfsleven naar de lange termijn kijken. Ja. En ik weet Want... dat FME, andere uh, brancheverenigingen, met hun leden ook al druk in de overleg zijn om te zorgen dat dit stageprobleem moet opgelost worden. Ja, ja. Want u zegt, uh, dit gaat vooral over wat later lager geschoold personeel en uw organisatie... Vooral, ja. richt zich juist op uh, universitair geschoold ja, personeel. Ja, wij, wij richten ons als Jetnet vooral op HAVO- uh, en VBO-leerlingen. Ja. Omdat het de toevoerbaan is naar dat HBO-universitair onderwijs. Ja. En de bedrijven die bij Jetnet zijn aangesloten... zijn vooral bedrijven die een groot tekort aan HBO-universitaire technische scholen mensen zijn. Ja. Vaak ook bedrijven die innovatief flink aan de slag zijn... En dan moet je niet alleen maar kijken naar het hbo-instituut of naar de universiteit zelf. Ga dan ook eens een keer kijken naar die fase daarvoor. Mm -hmm. Want als er geen interesse is bij jongeren op middelbare scholen voor techniek... dan zal de instroom ook nooit zeg maar, goed zijn. Nee. Maar u zegt eigenlijk dit probleem van die stageplekken... heeft meer te maken met het mbo-niveau als het gaat om technici... dan om waar u zich op richt, namelijk uh, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Dat klopt, ja. Je, Want die ja. aansluiting is er wel dat als ze dan eenmaal gekozen hebben... voor zo'n plek he, aan de TU Delft bijvoorbeeld... daarna is er zeker een baan. Uh, de baargarantie is uh, nooit 100%, maar is gigantisch groot. Ja. Uh, ik, ik zeg altijd, als je studiek, techniek studeert, ligt de wereld letterlijk aan je voeten. En dat wil zeggen dat je inderdaad ook een hele grote kans hebt... op een fantastische carrière en uh, mogelijkheden. Maar ook niet alleen in Nederland, ook wereldwijd. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, deze maand zitten de scholen en de collegebanken weer vol... en daarom elke maandag deze septembermaand gesprekken over onderwijs. Vanavond dus technisch onderwijs. Uh, er is dus een, een toename. Ik zei het net van het aantal techniekstudenten... maar nog steeds niet uh, genoeg, blijkt... Um, u probeert er alles aan te doen om he, middelbare scholieren... enthousiast te krijgen voor um, het technisch onderwijs. Maar we hebben de directeur van um, Talent gesproken. Dat is een aantal basisscholen in Hoorn, En hij zegt, ja, daar moeten we al veel eerder... op basisscholen aandacht zijn voor techniek. Uh, en hij vertelt dat hij speciale techniek lessen heeft. Het doet een groot beroep op uh, de onderzoeksvaardigheden van leerlingen. Het daagt ze uit om vraagstukken op te lossen... Ik heb ook, we hebben een techniekklas uh, gehad. Uh, nou, die, die kinderen uh, zeiden ook van, uh, ja, ik, ik zou nooit voor uh, vmbo techniek hebben gekozen als ik niet in de techniekklas had had gezeten. Is dit herkenbaar? Ja. ja, geweldig, fantastisch, ja. ja. Zo zou het moeten. Ja? ja. En echt, zo zou het moeten, maar het gebeurt dus niet voldoende? Uh, nog onvoldoende. Ik denk dat we in Nederland de afgelopen tien jaar zeker enorm veel hebben gedaan. vanuit het bedrijfsleven, vanuit het platform bij de Techniek, vanuit die andere instanties, Jet natuurlijk ook. Om naar, die, naar het onderwijs te kijken, naar middelbare scholen zoals Jet dat doet. Ook naar het basisonderwijs. Ja, hè, he, zegt u. Dat valt dus elke keer een beetje onduidelijk. Maar Jetnet, ja, dat is, Jetnet is dus het initiatief ja. waar ik directeur van ben. Ja. En wat er dus staat voor dat middelbare stuk... En die leerlingen daarvan enthousiast maken. Maar er zijn ook op andere fronten zijn er heel veel dingen gebeurd. Ook door Platform Bij de Techniek. Ook naar lagere scholen, toen naar het basisonderwijs. Maar het is wel in die zin de verschil. Dat er wel ongeveer zo'n 7.500 basisscholen zijn in Nederland. Dus in die zin is het heel goed dat techniek Techniekpact ook daar weer de, de, de focus op legt. We zullen meer in dat basisonderwijs aan de slag moeten. En wij zijn ook als JetNet uh, aan het kijken of we ook een soort JetNet junior uh, mee van start willen gaan. Omdat we inderdaad het volledig mee eens zijn. Je kan niet jong genoeg beginnen om leerlingen, jongeren, enthousiast voor techniek ja. en technologie te maken. Nou, dan gaan we eens even terug naar u beiden als, als, als kind. Waar het uiteindelijk dus allemaal begonnen is. Tenminste, Beate Heru Utomo. Uh, is dat zo? Was u een klein meisje uh, opgroeiend ergens in Nederland? Waar? In uh, Zoetermeer ben ik opgegroeid. Ja. En u zat op school? En ja. toen? Nou, uh, eigenlijk heb ik altijd arts willen worden. Ja. Um, maar goed, op een gegeven moment ga ik op de middelbare school wat uh, naar open dagen toe. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik het onderwerp gewoon niet interessant genoeg vond om dat mijn hele leven te doen. En toen ben ik verder gaan kijken. En ja, ik kletste uh, op de middelbare school altijd heel veel in de klas. <laughs> en ik hield eigenlijk nooit mijn aandacht uh, erbij. Ik kon vrij goed leren. En toen ik bij de TU Delft ging kijken, was het eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van... hé, uh, hey, wacht eens even, dat proefcollege daar heb ik de hele tijd mijn aandacht bij kunnen houden. Waar ging en, het over? Het ging over uh, een vliegtuig en de krachten die, die daarop uh, werken. En toen dacht ik van nou, ja, als ik daar uh, op kan letten, in ieder geval voor 50 minuten mijn aandacht kan vasthouden... Hm. dan is dat misschien wel iets wat ik mijn hele leven enthousiast zou kunnen doen. En, en kunt u ook uitleggen wat dat dan was? Waarom u het boeiend vond? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, omdat het voor een deel ongrijpbaar is. Je hebt er geen invloed op. En daardoor heeft het iets mystieks uh, voor mij. Iets, ja, iets boeiends. En uh, ja, het is ook iets waar ik verder niet zo heel veel over na had gedacht. Dus ik dacht van ja, ik kan hier veel van leren. En dat, dat, ja, dat uh, heb ik eigenlijk altijd gehad. Dat ik denk van ja... Ik vind het leuk om een hele leven te leren. En met techniek kan je dat eigenlijk heel goed doen. En dat besefte ik mij toen. Maar u bedoelt, u heeft er zelf als individu uh, geen invloed op. Het zijn natuurkrachten. Ja, en, inderdaad. en dat vindt u boeiend. Ja, dat vind ik heel boeiend, ja. En dat is omdat dat iets mystieks is. Ja. Omdat het, dat er is en u dat maar gewoon voor waarheid moet aannemen. Ja, het is iets waar je over na moet denken. Het is uh, aan de ene kant heel tastbaar, want je ziet het effect uh, daarvan. Maar het is wel uh, conceptueel iets waar je over na moet denken, en dat is het stukje intellectuele uitdaging ja. waar ik het eerder over had. En wat bedoelt u? Waar wat moet u dan gaan? over nadenken? Um, ja, over die krachten dus bijvoorbeeld in dit geval. of ja, uh, snap ik het helemaal. Ja, bedoelt snap, u? snap ik het helemaal. Hoe werkt het precies gewoon dat? Ja, ja het hoe ik en waarom? Het. Ja. ja, Herkent u dat, meneer Jacobs? Ja, ik ken het zeker, en ik denk dat het ook zo leuk is dat uh, los van het mystiek... en dat juist ook de technologie, de wetenschap in staat is om ook, zeg maar, toch modellen te bouwen... waarop je die, die natuur, als het ware, na kan bouwen... en toch beredeneerbaar producten kan maken die beheersbaar zijn... en die precies datgene doen wat die technoloog had, had gewild. Dus ja. je kan daar inderdaad als technicus ook ontzettend veel aan doen. Ja. Ja, daarin heb je dus weer wel degelijk wel weer invloed. Want je Absoluut, kun, ja. Ja. ja. Je bent zelf aan het creëren. En die, dat creë creatieproces, dat vergt ook gewoon een creatief persoon... die innovatief denkt en daarnaast ook vooral technisch gewoon alle zaken goed op een rijtje heeft staan... en dat ook uh, goed, uh, tot een goed einde kan brengen. Want u was een klein jongetje in Nederland? Ik was ook een klein jongetje, in? Een keer, ja. ja. In Den Haag. In Den Haag. Ja. En, en hoe ging dat? Ik ben opgegroeid in een gezin met, uh, met vier jongens. Mijn moeder heeft altijd gezegd van... jammer dat er geen meisje bij was. Goed, dat is niet meer te herstellen natuurlijk. Nee. Maar mijn oudste boer, was de nummer twee... dat was reentje die al uh, heel vroeg zich met techniek bezig hield. En ik was een jaar of drieënhalf jonger, nog steeds trouwens. En uh, hij deed veel aan meccano. En ik vond het altijd mateloos interessant. Dus ik kon met veel jaloers uit te kijken hoe hij fantastische dingen maakte. En ik trok me aan hem op. Hij kon fantastisch mooie 3D-tekeningen maken. En ik had een opa, en die was inmiddels gepensioneerd. En die had een mooie werkplaats. En daar mocht ik ook in de werkplaats meedoen. Met alles. En ja, dat zijn toch wel de twee inspiratiebronnen voor mij geweest. om uh, lekker de techniek in te gaan ja. Want u maakt wat meccano, dan maak je ook echt dingen, toch? Je maakt echt heel veel uh, dingen, ja. ja. Dus weet u nog heeft u wat u gemaakt heeft? Ja, vliegtuigen. Dingen die konden bewegen, hijskranen, uh, die, uh, waar je allerlei dingen kon, kon, kon niet alleen maar bedenken. Het maken van de, de hijskraan in dit geval, maar ook gewoon echt ermee kunnen spelen, het laten bewegen. En het precies die dingen konden laten doen die jij ook echt wilde. Dat is fantastisch. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk is het in die zin een beetje dubbel, want aan de ene kant zijn het krachten waar je geen invloed op hebt. Ja. Maar als je die eenmaal begrijpt, kun je weer de wereld Uitstekend. krijgen zoals je hem hebt ja, ja, letterlijk. Ja, letterlijk ja. Ja, ja. Maar is dat dan zo fijn om... om om dat toch in zekere zin te beïnvloeden. Misschien is dat wel die machtspositie. Dat je inderdaad ja. ook uiteindelijk uh, zoiets mystiek als dit. De natuurkunde in al zijn uh, vele facetten. Uiteindelijk toch weer onder controle kan krijgen. Die wereld. En daar de hele mooie dingen mee kan maken. En ja. telkens weer een stap vooruit kan zetten. Ik denk dat als je naar de, naar de wereld van, van vandaag kijkt. En zeker naar de toekomst. En je praat over energie en over de waterproblematiek. En uh, gezondheidszorg. Daar heb je die technologie voor nodig. Om de sprongen voorwaarts te maken. En met z'n allen in deze enorme groeiende wereldbevolking... Uh, technologisch daar de oplossing voor zien te vinden. Nou, die stap kunnen maken als technoloog. Daar een bijdrage kunnen leveren. Geweldige uitdaging. Ja, Want is dat voor u uiteindelijk ook zo? Want he, dat, dat kleine meisje in Zoetermeer... Ja. Uh, die dacht, hé, hey, interessant. Toen toe, toe ze naar de TU Delft ging. Was het al zo dat er ook al mecano thuis was? Of in wat voor soort gezin bent u opgegroeid? Was dat daar ook al aanwezig? Uh, ik ben in een gezin met... Uh twee meisjes opgegroeid, dus ik heb nog één jonge zusje. Um... We hadden geen mecano, we hadden Lego, dat wel. En wat ik zelf uh, vroeger heel erg leuk vond... was uh, allerlei dingen met de microscopen kijken. Ik had ook als klein meisje had ik voor 25 gulden toen een uh, microscoop gekocht... waar ik allerlei dingen mee uitploos. Van uw eigen geld? Van mijn eigen geld, van mijn zakgeld. Gespaard. Uh, helemaal bij elkaar gespaard. <laughs> en ik vond het wel leuk om dingen te onderzoeken. Dus, uh, wat ja, voor dat, dingen? Uh, nou, van alles. Uh, blaasjes uit de boom, insecten, uh, ja, noem het maar op. Gewoon uh, bekijken hoe de wereld in elkaar zat. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ja. En deed u dat in uw eentje? Of deed u dat ook met vriendinnetjes? Um, dit deed ik voornamelijk in mijn eentje. Het bouwen met Lego deed ik dan uh, vooral met mijn moeder eigenlijk samen. Maar uh, nee, dit deed ik dan wel in mijn eentje. En was het een stap om uiteindelijk, hè, want daar hebben we het over, we ja? hebben het over dat er te weinig mensen kiezen voor techniek. Hier zitten twee mensen die het fantastisch vinden. Mm -hmm. Was het voor u een, een uiteindelijk een moeilijke keuze? Ik bedoel, u zat daar in Delft en u dacht, wow, dit is interessant, dit hou ik vol, drie kwartier luisteren. Maar toch een heleboel leerlingen nu doen dat niet. Nee. Is dat dan wel, is het wel te krijgen, de interesse voor techniek... als je dat niet genetisch in je hebt, om het maar even zo te formuleren? Ja, dat, dat denk ik wel. Maar um, ik denk dat de misvatting die, die je hebt bij de leerlingen... is dat ze denken dat het echt, wat ik al eerder zei... het zijn alleen maar machines. En wat ik ze echt probeer mee te geven, het is, het is echt ook mensenwerk. Het is ook veel met elkaar samenwerken. Als je een sociaal beroep wil hebben, ja, je kunt natuurlijk in de zorg gaan werken... maar je kunt ook zeker in de techniek gaan werken. Mm -hmm. En dat probeer ik altijd wel echt mee te geven. En dat heeft ook wel gebracht uh, bij mij wat, wat ik zocht. Want ik wilde en een intellectuele uitdaging hebben... en ik wilde gewoon dat met een team doen. Ja. En dat vind je wel echt in de techniek. En wat vindt u bij Shell? Ik bedoel, wat is uw, wat, heeft u een soort perspectief, wat u wilt? Wat, wat is uw ambitie? Mijn ambitie kijk hoe ver ik kom bent u ambitieus Dat ja, mensen zeggen het ik voel het zelf niet zo ik vind het gewoon leuk om mijn werk goed te doen en daar haal ik voldoening uit mm -hmm. maar ik, ik ben wel voor mezelf altijd iemand die kijkt naar een volgende uitdaging zeg maar dus ik ben niet iemand die die bijvoorbeeld 50 jaar hetzelfde wil doen die mensen heb je ook nodig en die zijn er ook echt wel maar zo zit ik niet in elkaar nee. want wat zeggen ze dan over uw ambitie waarom zeggen ze u bent ambitieus uh, nou, men zegt in ieder geval dat ik enthousiast overkom over mijn vak en, uh, en wat ik doe. Dus ik denk dat dat voornamelijk daar vandaan komt. Ja. Um, nu hebben we net geconstateerd dat er uh, meer mensen techniek moeten gaan doen. Uh, dat er ook een tekort is he, in het bedrijfsleven van stageplekken... vooral voor dat mbo-niveau. Um, u zegt, ja, het bedrijfsleven moet daarmee aan de slag. Dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Ja. Want uh, het is crisis en er wordt bezuinigd en noem maar op. Stel dat, dat u hier, hè, u heeft nu een heleboel mensen thuis en enthousiast gemaakt... en er komen uh, meer leerlingen. Kunnen we dat wel aan met z'n allen? Kun, kan de BV Nederland, die u net zo mooi noemde, kunnen we dat wel aan? U, u zegt, er moet van alles gebeuren. Maar dat moet dan heel snel gaan gebeuren. Ja, ik denk dat we het zeker aan kunnen dat er nog heel veel vacatures zijn. Dus als je naar al die vacatures kijkt in het bedrijfsleven... dan zitten die mensen te springen. En nogmaals, dat gaat over een hele range aan verschillende beroepen... in alle niveaus van de, van de techniek. Dus als veel mensen gaan, gaan kiezen voor techniek... en veel mensen daarin gaan afstuderen... dan is er voor al die mensen is er gewoon ja. echt hele goede jobs. Ja. Dus het is ja. eigenlijk een soort We nu waar we in zitten dat die mensen nu ja. de opleiding beginnen. Ja. Die moeten nog een, een basisopleiding ja. krijgen. En daarna is er volop kans. Dat is volop kans. En uh, die crisis is natuurlijk niet iets wat een trend is. De crisis zijn er altijd geweest in de wereld. En we moeten in dit soort problematieken... zoals het, tekort aan, uh, het grote tekort aan technici technologen... dat dus je inderdaad een lange termijnvisie moet hebben. En die lange termijnvisie zegt van... we moeten naar vier op de tien... En in de wereld wordt het een battle for brains. Ja, de keuze brain. van vier, uh, vier van de studenten. We moeten op zijn minst techniek studeren, anders halen we het niet. En we zitten pas op die twee. En ik denk dat die regio's, die landen, die locaties in de wereld... die de best opgeleide mensen hebben, die gaan het winnen. Het wordt een battle for brains. En dat moeten we dus als lange termijnvisie overeind houden. Ja. En al die mensen uit het bedrijfsleven... die op dit moment te veel naar die korte termijn kijken... moeten we nog even die spieren voorhouden krijgen. van Denk toch om mensen, kijk zelf ook naar de lange termijn. En investeer. Ja. Anticyclisch. Vandaag investeren in de toekomst. Dat we zeggen dat je overmorgen bent voorbereid. Want moet Shell nu al uitwijken naar het buitenland? Mensen uit het buitenland halen? Ja, dat, uh, dat gebeurt inderdaad. Uh, we hebben drie kenniscentra uh, binnen Shell. Dat is in in uh, Amsterdam en uh, Bangalore. En als je dan specifiek naar Amsterdam kijkt... dan zie je dat daar echt ook uh, mensen van allerlei nationaliteiten zitten. En uh, ja... We hebben zeker wat Nederlanders ook nodig. Ja, want is het zo dat die andere nationaliteiten een ander verhaal hebben... als ze met u bij het koffiezetapparaat terugkijken op hun jeugd... en hoe er gekozen werd voor techniek, bijvoorbeeld vrouwen? Uh, als je specifiek kijkt naar vrouwen, dan zie ik inderdaad wel een verschil. Het is, Namelijk, uh, in, in andere landen is dat veel minder een mannenberoep dan... of wordt uh, dat uh, zo gezien als, als in Nederland over het algemeen. Welke land bijvoorbeeld denkt u dan aan? Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk ongeveer alle landen behalve Nederland. Dat zie je ook terug in cijfers als je is kijkt. Is dat zo? Ja. Wij zijn echt heel erg van wij zijn echt, uh, heel erg uh, Wij denken als Nederlanders echt heel erg dat het een mannenberoep is. Ja, ja. Oh, is dat, is dat typisch we... iets van ons Nederlanders? Dat lijkt er in ieder geval En wat is daar de verklaring voor? Heeft u vast over nagedacht? Daar heb ik wel over nagedacht, maar dat, dat begint ook eigenlijk best wel jong. Dus uh, daarom is ook wat, uh, wat Gerard eigenlijk aangaf... is het belangrijk om daar op de basisschool al mee te beginnen. Mm -hmm. Dat dat geen drempel hoeft te zijn ja. om uh, voor de techniek maar te Maar want zijn. De, de Nederlandse cultuur zegt dat of zo. Waar komt dat vandaan dan? Uh, nou ja, de Nederlandse cultuur zegt natuurlijk niks. Nee, ik bedoel, maar... die, die <laughs> heeft dat in zich. Ja, daar lijkt het in ieder geval wel op. Ik ja. denk dat we uit de cultuur vandaan komen waarin... Zeg maar, uh, mijn moeder is 92, bijna 92, 91... En toen zij ging trouwen, mocht ze niet meer werken. Dus we komen nog uit een tijd, nog niet al te ver van, van, van nu vandaan... waarin het heel normaal was dat vrouwen in het arbeidsproces... überhaupt niet aan de orde mochten komen. Mm -hmm. Dus we hebben gewoon een inhaafslag te maken. Ik heb zelf in Azië gezeten en daar zie je ook een enorm verschil... tussen datgene wat de bijdrage van vrouwen in het arbeidsproces is... ten op van Nederland. Ja. En dan afwachten of Prinsjesdag morgen nog iets brengt. Ongetwijfeld heeft Rutte daar fantastische ideeën over hoe arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar moeten samenwerken en het bedrijfsleven erin gaan betrekken. Dus ik verwacht, ik verwacht veel van meneer Rutte. We wachten het af. Dank voor uw komst beiden. Beate Heru Utomo, technologen dus bij Shell en Gerard Jacobs. Tot voor kort was hij directeur van Jetnet. Uh, die kinderen dus die die club probeert enthousiast te maken voor techniek. Dit was hem, de uitzending van Tweedingen van Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren... het kan allemaal op twedingen.nl. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we met buitenlandse ogen naar Prinsjesdag kijken. Uh, te gast is dan wereldverbeteraar Anna Shosnaka. Uh, ga ik morgen vragen of ik dat zo uitspreek. Ze is van Poolse afkomst en vandaag uh, verscheen haar nieuwe roman. Straks BNN Today, Willemijn Veenhoven. Um, techniek, ooit iets voor jou geweest? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik kan echt alleen maar heel hard nee zeggen. Oké. Okay. Nee, totaal alfa meisje was ik. Ja. Oké. Okay. Gelukkig waar, denken over. we dan? Ja. Daarom mee op de radio. He? Dat denk ik wel, dat het er iets mee te maken heeft. Hm. Wij reconstrueren de dag dat het Lehman Brothers omviel. Na negenen doen we dat met onder andere Hella Huuk van de RTLZ. En ik heb hier een boekvormer: Klatergoud en Schone Schijn van Frank Kromer. En die schreef Society, rubriek in het Parol. En uh, dit geeft nog een extra kijkje achter de schermen. En. Het is allemaal nep, die wereld, maar het is nog veel nepper dan we dachten. Het is een vrij hilarisch boek. Dat zometeen meteen in BNN Today. Dit is Radio 1.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 Een toestel van de Turkse luchtmacht heeft een helikopter van het Syrische leger uit de lucht geschoten. Volgens de Turkse regering vloog de Syrische helikopter boven het Turks grondgebied. De Syriërs reageerden niet op Turkse waarschuwingen en vlogen pas terug naar Syrië toen een toestel raketten had afgevuurd. De helikopter haalde Syrië nog wel, maar stortte vlak over de grens neer. De piloten zouden het hebben overleefd. En Saldo Breda weigert om de reeds geleverde vira's in Nederland op te halen. Volgens DNS staan de vira's in de weg... op het opstel- en werkterrein van het spoorbedrijf in de Watergausmeer. Volgens Ansaldo is dat onzin. De treinen staan in een speciaal gebouwde remise... en staan niemand in de weg. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 16 september 2, pardon, over half negen. Goedenavond. Vijf jaar geleden ging de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet. En dat was de aftrap voor een economische crisis waar we nog steeds last van hebben. Nou, wat zeg ik last? Dat is een understatement. Na negen hier Onno Aarden, columnist van het Financieel Dagblad. En Hella Huk, verslaggever voor RTLZ. Zij was vijf jaar geleden op Wall Street om verslag te doen. En wij reconstrueren die dag. En al weken gaat het natuurlijk over chemische wapens. En de VN-reporteurs hebben nu echt vastgesteld dat er in Syrië echt chemische wapens zijn gebruikt. Maar wat zijn dat eigenlijk precies, chemische wapens? Dat hoor je tegen Tina. En wist jij, Willem heen? wist jij dat de eerste chemische wapens... heel veel mensen denken dat die pas in de Eerste Wereldoorlog werden gebruikt... maar al in 327 voor Christus gebruikten ze in het gebied waar nu zo'n beetje Afghanistan, Pakistan, die grens ligt... Ja. gebruikten ze uh, ballen, de locals, van zwavel en pek... om naar het leger van Alexander de Grote te slingeren. En daar kwam dan dampen vanaf en dan ging hij dood. En dat waren toen al chemische wapens. Barre waren het en chemische wapens. Rolof de Vries, mijn introband zou meteen veel meer van jou. Als je naar de webcam gaat, radio1.nl, dan vind je hem, zie je Frank Kromer... klatergoud en schone schijn, schreef hij, society columnist van het Parool... En die schrijft elke dag een stukje. Je hebt serieus 294 feestjes bezocht in een jaar. Ja, ongelooflijk. Hè? Wat voor feestjes? Ga je, wat, wat, hoeveel feestjes kan je hebben? Wat voor soorten feestjes kan je hebben? Nou, je kan echt heel veel hebben. Uh, maar het waren echt van de meest uiteenlopende: van ghana premières tot uh, modeshows tot. Uh, ja, echt van die glitterfestijnen met de BN'ers in mooie jurken. En Jack van Gelder, denk ik, kwam je nee. ook wel eens tegen. Nee, Jack nee? was er niet nee? vaak. Nee, ik niet ga er niet vaak naartoe. Nee. Nee. Ah. nee, ik denk dat wij elkaar nog nooit zijn Ik ga er niet zo graag naartoe. Nee? Nee. Word je wel uitgenodigd? Ja, heel veel. Maar, uh, Modefeestjes, je hebt het over met, ja, met mode, mode toch, en muziek en toestanden. Ik ga, nou. wel, ik ga volgende week uh, naar Garnet en Minnelli van uh, Janke Dekker. Dat vind ik leuk om te zien. En haringparties? Uh, als ik kan wel, maar uh, oh, heel vaak va ja, ja, nou, vind ik wel leuk. Ja. Uh, maar uh, ook niet altijd, lang niet altijd. Dit jaar niet geweest. Nee, in ik in ieder geval... heb alleen het eerste haringvaartje mogen feilen. Ah. Dus dan heb je genoeg haring naar binnen voor een paar dagen. Precies, ja. in ieder geval niet 294 feestjes nee. per jaar, niet te geloven. Wie, wie kom je nou de hele tijd tegen daar? Noem eens nou, een naam. Uh, Cornel Maas bijvoorbeeld. Die uh, is bijna op elk feestje. Uh, Joop Braakhekken, uh, die nog steeds meegaat... Uh, 80, maar die slint er nog elk feestje af. Uh, Bastiaan van Schaik. Christine Kronenberg. Christine Kronenberg, ook ja, nog steeds. Nicolette van Dam. Nicolette, nee ja. Ik lees het parool. Elke en dan keer denk ik, als Jack er oh, af en toe is. Het is dan, Nee, nee, nee. nee. Ja, ik lees dat dan. En dan denk ik, jeetje, mina hebben die mensen niks anders te doen? Ja, ah, ja, groot gelijk heeft Nou, en Frank had dus ook een jaar lang niks anders te doen. En die schreef daar dit hilarische boek over klatergoud en schone schijn. Zometeen meer. Eerste sportnieuws met Jack. Ja, ik hoorde net iets over Zwaluw en Peck, maar Zwaluw heeft niet gespeeld dit weekend. Uh, Opman Bakal speelde tot het eind van dit seizoen voor Feyenoord. De 28-jarige middenvelder stond ook in het seizoen 2011-2012 onder contract bij de Rotterdamse club. Bakal was transfervrij nadat hij zijn contract bij Dynamo Moskou had laten ontbinden. En Feyenoord had hem al eerder willen vastleggen... maar vreesde niet aan de financiële eisen van de speler te kunnen voldoen. Bakal wil zich echter sportiek referancheren... naar de teleurstellende periode in Rusland. En een dag na zijn eindzegen in de ronde van Spanje... was er opnieuw veel aandacht voor Chris Horner... De Amerikaanse wielrenner werd vanmorgen bezocht door de dopingcontroleurs... maar hij was niet in het uh, rennershotel van Radio Shack aanwezig. Dat zorgde natuurlijk weer voor veel speculaties... maar volgens wielenverslaggever Gio Lippens was er geen aanleiding toe. Horner zat gewoon in een ander hotel... en had het ook aan de Amerikaanse antidopingagentschap doorgegeven. Hij heeft gewoon besloten om samen met zijn vrouw in een ander hotel te gaan zitten. De naam van het hotel staat er keurig bij. Het kamernummer staat er keurig bij, het telefoonnummer... en er staat er ook keurig bij jullie kunnen mij tussen 6 en 7 uur... ochtends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 Met zijn vrouw, wat een gedoe, allemaal. Jij denk dat het is BNN en dat kan dat. Ja, dat kan ja. Het, gooi ik ja. het eruit. Dat zou het lijn ook gewoon gedaan hebben, hoor. Dan moet ik morgen op het matje komen. Eh, morgen wordt een begin gemaakt met de strijd in de Champions League. Na alle voorronden is nu de groepsfase aan de beurt en komen alle grote clubs in actie. Morgen zijn dat onder meer Real Madrid, Manchester United en titelverdediger Bayern München. En een dag later komt ook Ajax in actie thuis, nee, uit tegen Barcelona. Wordt een buitengewoon prettige avond voor de Amsterdammers. In diezelfde groep spelen ook AC Milan en Celtic en daar, oh god, die AC Milan, dat heeft flinke personele problemen. Ze hebben de selectie van 67 man, maar aanvoerder Ricardo Montolivo is er niet bij en ook Stefan El Sharawi ontbreekt. Ja, en dan is er ook nog Kaká bijgekomen. De die na vier jaar bij Real Madrid is teruggekeerd in Milan. die kampt met een spierblessure. Veel leed bij AC Milan. Meer sport vanavond langs de lijn, vanaf 10 uur op deze zender. Radio 1. Maartje Brecht. Ja, ik, ik, ik, ik heb het ook. Ik heb het zo te doen met Willem. George Michael. Leuk. Ja, prima. Leuk gitaartje. Well, ik Washington, eerder vandaag daar, je zal het gehoord hebben... schoot daar een schutter op de marinebasis Navy Yard om zich heen. Wat tot zeker twaalf doden heeft geleid. Zojuist is er een persconferentie gegeven in Washington. NOS-correspondent Wessel de Jong. Wessel, wat is daar gezegd? Nou, het laatste nieuws dus, die persconferentie van de, van de politiecommissaris hier. En die kwam toch wel inderdaad met het schokkende cijfer van twaalf van doden. Inclusief de schutter dus. Terwijl het laatste nieuws was... Mogelijk vier doden en opeens nu naar twaalf, wat het uh, zwaarste schietpartij, bijna zwaarste schietpartij maakt op een uh, militaire installatie. Vier jaar geleden was nog een zwaardere, hè? Texas Fort Hood. Die hmm. Major Hassan, toen die legerpsycholoog, die schoot ja. dertien mensen dood. Nou, die, kreeg toen de, die heeft daarvoor de doodstraf gekregen. Maar de schok hier dus in de hoofdstad is wel heel erg groot. Is er iets bekend al over die schutter? ja. Eén verhaal van één persbureau van EP, dat het toch een, een werknemer zou zijn die ontevreden was over verandering in zijn status, of over een overplaatsing, iets dergelijks. In ieder geval professionele onvrede. Het wijst dus niet, het motief wijst dus niet, vooralsnog niet in de richting van terrorisme. Maar goed, dat is één bron, is dus mm. moet je dus zeer voorzichtig mee zijn, niet bevestigd. En er zou de er zouden geruchten zijn over meerdere daders. Ja, precies. Er zouden nog uh, ooggetuigen, zouden nog meerdere schutters hebben gezien. Uh, mensen schutters ook in uniform. Een zwarte man en een blanke man met een geweer en een pistool. Maar ook dat is niet bevestigd. Dat, nee. uh, dat verhaal. Dat die dus ook echt uh, deel hebben genomen aan die schietpartij. Dus dat moet ook verder nog duidelijk worden. oké okay. En Obama heeft inmiddels gereageerd. Hè? Ja, die, uh, die hield <gacht> een speech over de ja, vijf jaar geleden dat Lehman Brothers, die bank, dat die, uh, dat die crashte. Dus het ging over vijf jaar economische crisis. Nou, vooral Afgaand aan die persconferentie zeiden er iets over. Je voelde een soort ingehouden woede bij hem. van ja, we hebben, we hebben, we hebben weer een ja. maas-shooting. Ja, hij hij wil natuurlijk strengere wapenwetten om, om dit soort schietpartijen. om daar iets tegen te doen. En dat lukt hem niet. Dus hij heeft hier op zich wel weer een extra argument natuurlijk in handen gekregen. om ja, het congres dan toch maar onder druk te zetten. om strengere wapenwetten ja. in te voeren. Goed, voor zover dus Wessel de Jong over zeker. 12 doden bij die schietpartij in de VS. Dankjewel. Rolf. Society Nieuws, gemaakt door journalisten die voor ons onvermoeibaar de rode lopers afstruinen. Bij ons in Nederland klinkt dat zo. Gaat het weer een beetje? Zullen we naar de haringparty gaan? Uh, lijkt me een goed idee, ja. Ik heb jij dat dus van gezien. Ja, gisteravond. En? Het zag eruit uit als een verslaafde. Betty. Uh, wat ontzettend leuk om jullie hier te zien uh, op te gooien lopen bij de Gooise Vrouwenfilm. Veel... Vanavond is de avond van de Musical Awards. Ja, over rampen gesproken. Oh, sorry hoor. Uh, de de van Simone Kleinsma is zoek. En vandaag geeft Arthur Baron van Dedem <laughs> een tuinfeestje. Zoals alleen Hollands oud geld dat kan doen. Amsterdam, u weet het, zindert van cultuur. Het ene museum is nog niet weggesaneerd of de andere discotheek wordt alweer geopend. Je hoort het Gert-Jan Dreugen zelf al zeggen. In Amsterdam is eigenlijk altijd wel wat te doen op societygebied. Dat weet Frank Kromer als geen ander. Hij vulde ruim een jaar de rubriek schuim voor de Amsterdamse krant Het Parool. Vijf avonden per week. Dat betekent een kleine 300 keer -pol drinken met Joop Braakhekken, Ferry Somiozio en Patricia Pai... Het lijkt mij een wereldbaan, maar is dat ook zo? Hij schreef over die periode het boek Klatergoud Klater en Schone Schijn... waarin hij genadeloos de Society Zebel doorprikt. En hij is hier, dus wij zijn nog maar één handdruk verwijderd van de sterren. Urelof ja. de Vries lijkt het dus wel wat. Um, ik hou best wel van een feestje, maar 294 feestjes of meer in een jaar. Ik, ik weet zeker dat het 230e feestje was niet net zo leuk als het 30e feestje. Nee, ja, op een gegeven moment... Uh als je één première hebt gezien... dan heb je ze eigenlijk natuurlijk allemaal gezien. Maar uh, ja, voor mij was het elke keer weer een uitdaging... om wat anders te overschrijven. Voor het parool schreef ik die column... Ja. En uh, dat was de bedoeling dat ik niet een soort... Uh, een, een sbs shownieuwsverslag schreef. Maar dat ik echt iets anders ervan maakte. Ja, ik denk dat het letterlijk best wel een uitdaging is. Het was elke keer mij... bij een uitdaging. Ja, want, uh, wat kan ik nu weer verzinnen? Ja, het was weer de rode loper en weer die BN'ers. En weer de, ah. de, dezelfde uh, domme uh, vragen en de rare antwoorden. Dan denk je, ja, wat moet ik nou weer bedenken? En de, de, daar schreef je dus een column over. Um, schuim in het parool. Maar toen dacht je ook nog, laat ik eens een boek aan vastplakken. En dat was omdat je dan toch wel nog iets meer ervan kwijt kon, van het verhaal. Ja, ja dat klopt. Vaak, uh, ik ging naar een feestje toe. En uh, daar bleef ik dan een, uh, een paar uur. En dan moest ik s'avonds een stukje tikken. Maar heel veel na zo'n zo feestje gebeurde er veel meer. Er kwamen mensen naar me toe. En die vertelden me andere inside-verhalen. toen dacht ik, ja, daar moet ik eigenlijk wat mee doen. Want dat kon ik niet kwijt in die krant. Bijvoorbeeld, een mooi inside-verhaal is... Um, jij komt op een feestje, en ik geloof een lunch, van Angela Groothuizen. In haar huis, voor het goede doel. Ja. En dan, dan blijkt dat jij de enige sukkel bent van het gezelschap. Ja, ik daar was, komt echt, het ja, ik was echt naïef. Ja, Kijk, ik wist dus echt helemaal niks van die wereld. Dus uh, ik kreeg een, een uitnodiging om te komen lunchen bij Angela Groothuizen. Ik denk, nou, dat is tof. Nou, leuk. En er zouden wat BN'er vrienden zijn. Uh, uh, Leeko, uh, Bloemen, Ja, uh, Leeko van Zijdenhoef. Ik denk, nou, dat wordt lachen. En Angela zou koken en het zou allemaal voor het goede doel zijn. En uh, nou, ik kom binnen en uh, nou, ik denk zo. Die Angela die woont wel mooi. En uh, nou, iedereen, de uh, Dollydots zijn er, een groot feest. En uh, ik kijk een beetje rond. En ik denk: hé, hey, waarom zijn er eigenlijk helemaal geen foto's van, van Angela of van haar gezin in dit huis? En ik kijk nog eens een beetje rond en ik stoot een Dollydot aan. En ik vraag: uh, Goh, waarom uh, is er niet helemaal geen foto van Angela? Helemaal geen spullen. En ze kijkt me echt aan: van, weet je dat er niet? Angela woont hier helemaal niet. Dit is van uh, die gozer die daar staat. Hij, uh, hij organiseert het feestje. Wij zeggen allemaal, oh, gewoon uh, opkomen avond om hier voor PR-stintje te, te spelen. Dat en daar moet je dus een kaartje voor kopen. En dat ging dan naar het goede doel. En dat was het idee. Maar nou vind ik die eerlijk gezegd nog wel meevallen. Want ik, denk, ja, ik vind het niet zo heel raar dat je als BNr op zich niet de pers in je huis wil. Behalve natuurlijk dat het wel zo... Als je het speelt dat het wel zo gepresenteerd is. ...gepresenteerd wordt ja. in RTL Boulevard dat het wel uh, zo is. Maar ja. wat ik een uh, veel hilarischer verhaal vond... is dat jij gaat naar een, uh, een feestje van het blad Grazia in de PC Hoofdstraat... Ja. Mega veel sterren voor de deur. En jij waand je een weg naar binnen? Ja, ja er, was, um, er waren zoveel sterren. Ik dacht, nou, dit wordt echt top. Weet je, ik kan quotes halen. Ik kan mensen op de foto zetten. Ik kan er echt een goed verhaal uh, van maken. Dus er stond zo'n rooiloper. En dat was echt dringend. Heel veel persen bij. Heel veel paparazzi. Ik dacht, nou, dat gaat echt top worden. Sylvie van der Vaart was uh, uh, hoofddirecteur, gasthoofddirecteur. Uh, nou, hier moet ik een topstuk van maken. Dus ik, op een gegeven moment aan het einde was iedereen naar binnen. Op die rooiloper, Mocht ik naar binnen? ik Die hele zaak zat helemaal gevuld. De champagne vliegen je om de oren. Maar hij komt binnen helemaal ja, niks. zonder stonden vijf BN'ers. Letter letterlijk helemaal niks. Helemaal niet. De hele een zaak lege, was leeg. Een lege leeg. ruimte. nou Er waren vijf, uh, vijf zes BN'ers. De rest was allemaal weer stond een beetje in een hoekje. Blad werd gepresenteerd. In ieder geval de foto's waren al gemaakt van, door de paparazzi. Dus ja, eigenlijk had het feest helemaal geen zin meer. Dus even snel een goodiebag scoren. En dan uh, hup op je scootertje wegrijden. Maar dan blijkt dus, dan vraag jij rond. En dan zeggen zij, ja, maar, ja, maar weet je dat dan niet? Dat is, dit is ja, maar, zo maar ik gezegd, ja, nou ja, zo gaat dat dus. Nou, dit is dan een voorbeeld. Maar dat gebeurt gewoon heel vaak. En ik was gewoon echt, ja, kijk, ik ben geen roddeljournalist. Dus ik ging daar gewoon heel, uh, ja, blanco in. Maar er blijkt dus, je eens dus gaan naar een feestje. Die weten van tevoren ook dat er eigenlijk helemaal geen feestje is. Die halen hun goodiebag op. Staan leuk op de foto, verdwijnen dan weer. Wat ik me dan afvraag, jij bent dus, ik heb dit nog niet eerder gelezen. Waarom ben jij de eerste die hierover schrijft? Nou, okay, maar, nogmaals, ja, ik ben dus geen. Ik werk niet bij zo'n damesblad of ik werk bij een roddelblad. Dus voor mij is het geen, uh, is het geen zaken doen. Die bladen die bestaan natuurlijk bij het feit dat. Die bubbel, uh, die bubbel bestaat en dat ze hem in leven houden. Dat begrijp ik, maar het is, als, als journalist... er lopen natuurlijk ook andere soorten mensen rond dan, dan society journalisten, namelijk mensen zoals jij. Ja, maar iedereen vindt het grappig om dit, om dit hoog te houden. Dit ja, nou, je had een tijdje in het Parool ook een column van Marcel van Roosdalem... Een columnist ook bij NRC. En die uh, die een, doet het ook. Ja. Die had het persmoment en die deed het ook uh, heel grappig. Uh, dus ik dacht, nou ja, waarom kan ik dat niet? Heb je wel eens, want er, staan heel wat, er komen heel wat namen voorbij. Ja. Heb je wel eens een beetje spijt gehad van een verhaal? Nou, eigenlijk niet. Nee, niet echt. Soms ben ik wel eens over de schreef gegaan. Bij, zoals? Nou, dat is een beetje lo lokaal iets. Het was uh, met een... Uh, een iemand uh, bij een VVD Amsterdam partijtje. Had ik iets gedaan. Dacht ik. Nou, had ik het nou wel moeten doen. Maar met de BN'ers heb ik het nooit gedaan. Ik, ik heb het gelezen. Ik kan het gewoon zeggen. Je hebt opgeschreven dat hij ook heeft gesnoven. Nee. Toch? Nee. Het staat niet in het boek. Oh, dat, oh, dat weet ik dan uit oh, weet jij Betrouwbaar Volg. Dat, weet uit nou, dat betrouwbaar stond over. in de column. Dus, uh, ja. Maar toen dacht ik, nou, dat moet ik niet doen. Dus ik heb het, ook, het boek ook geschreven. Maar heb je af en toe een afweging? Want er staat bijvoorbeeld ook een stukje in dat je uh, bent op de presentatie van de biografie. Van ja. uh, Joop van den Ende ja. En dan houdt even Jinek een praatje. En dan doet ze heel gloedvol en liefdevol. En ze ja. is ontroerd. Ja. En later zegt dan een vriend tegen jou. Ja, hallo, daar krijg je ze voor betaald. Vind je niet ja. raar dat ze dat uh, zo ja. mooi vindt? Denk je dan heel even, zal ik dat wel opschrijven? Want het is natuurlijk wel ook gewoon een goede presentatrice en een goede journaliste? Ja. Of maakt je dat helemaal niks uit? Nee, want ik vind het, überhaupt, het verhaal dat het verhaal er is... dat vind ik op zichzelf al heel, heel bijzonder en heel grappig. Dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Plus, ik heb echt in het boek gedacht van... Okay, ik, wil niet over, ik wil geen roldejournalist journalist zijn. Dus ik wil niet over uh, kooksnuivende mensen, over de mensen vreemd gaan. Ik wil mensen niet persoonlijk echt hard raken. En dat is voor mij de grens. En dit vind ik zo'n grappig voorbeeld. Dat ik dacht, ja, zo werkt die wereld wel. Want er wordt gewoon heel veel gesnabbeld. Ja. Wat is nou, ik, er zitten heel wat grappige verhalen in. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat weten we toch wel een beetje. Dat, dat het de situatie is dat je met je fiets naar de rode loper uh, rijdt. En dan nog drie meter in een limo. Um, weet je, we weten wel een beetje dat het nep is. Ben je echt te, tijdens het schrijven toch wel soms achterover van, nou, Dat het zo nep was, dat wist ik niet. Ja, soms uh, ben ik er echt van geschrokken. Er zit een verhaal in uh, over dat ik bij een, een feestje ben... Uh, in de PC-Hoofd, een winkel, een opening van een uh, nieuwe modezaak. En uh, de PR-persoon belde mij op van... goh, je moet echt komen. Echt een topgastlijst. Alina Rijn, Carice van Houten, Bracha van Doesburg. Iedereen komt. Ik denk, nou, die mensen zullen het wel leuk vinden. Of die zijn dol op dat merk. Maar uh, ik kwam er wel snel achter dat al die BN'ers gewoon betaald waren. Die kregen een jas van 2000 euro. Moesten alleen even opkomen draven. Een fotootje maken. En daarna konden ze weer weg. Dus toen dacht ik bij mezelf van... oké, okay, nou, dat wist ik dan niet. Je hebt het wel een jaar volgehouden. Ja, maar het is ja. natuurlijk ook heel grappig om ja. al die feesten te komen en al die mensen te zien met ego's, BN'ers, roddelpers. Ja, ik vond het gewoon een heel raar, geinig wereldje. Ik goud en schone schijnen van Frank Kromer. Met Joop van den Ende, Paris van Houten. Iedereen komt voorbij, dankjewel. Graag gedaan. Babysitter the Circus, no more. You said you won't see me here no more.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 If yeah. No more Exit Holland. Eventjes naar Pakistan. Um, daar is een mooi verhaal. Daten namelijk zonder dat je ouders het weten. Dat is in Pakistan namelijk best lastig. Want je ouders bepalen in veel gevallen met wie je trouwt. En dus ook met wie je date. Nou hadden een paar telecombedrijven in Pakistan daar iets op gevonden. Namelijk een sms date service. Maar helaas, de overheid heeft die dienst inmiddels alweer uit de lucht gehaald. Marno de Boer is in Pakistan onze Exit Hollander. Goedenavond. Ja, goeieavond. Hoe werkte dat? Een sms-service voor daten in Pakistan? Ja, het is eigenlijk een soort uh, chatroulette, zoals je dat op internet hebt. Maar ja, dan in veel Pakistanen hebben we geen smartphone. Mm -hmm. En als er al een computer is, dan is het één familiecomputer. Dus ja, daar ga je ook niet zo snel op internet daten. Nee. Dus de oplossing was dan, nou ja, met je simpele mobieltje waar je wel mee kan sms'en... kon je uh, je soort abonneren op een bepaalde dienst. En nou ja, dan typte je in van, één, hey, als je een jongen was, twee, als je een meisje was en, en je leeftijd... En dan werd je gekoppeld aan een willekeurig persoon, en dan kon je dan per SMS voor een laag tarief in de daluren mee chatten. Willekeurig maar iemand kreeg dus, je. Ja, en, en daar de overheid kreeg, kreeg de lucht van en dacht dat is niet wat we willen in Pakistan. Nee, precies, want we hadden veel politici en bezorgde ouders die hadden geklaagd, want het is toch de bedoeling hier dat je trouwt met de keuze van je ouders mm -hmm. en nou ja, dus ook niet met iemand anders gaat daten. En je ziet het bijvoorbeeld al hier ook in Islamabad als er een feestje is en er komt al een vrouw, vaak, dan wordt er een neef meegestuurd. Om er in de gaten te houden. Zodat ze niet met andere mannen te veel praat. Ja, maar ik zou denken. En, uh, ja? Sorry, ga verder. Nee, ga verder. Ja. Nou, nee, ik zou denken, dit is dan uit de lucht gehaald, die SMS-servers. Maar goed, uh, inmiddels hebben steeds meer mensen in Pakistan toch ook internet. En kunnen toch ook Facebooken? Bijvoorbeeld. Ja, dus het is, het is natuurlijk in zekere zin een. Uh, een gevecht tegen de, tegen de technologie dat je niet helemaal kunt winnen. Want hoe meer mensen gaan internet, Facebook en telefoons hebben, hoe moeilijker het wordt. Maar het is nog steeds zo dat, ja, zelfs als het lukt, zeg maar, je, je vindt iemand via die chat of via sms, dan moet je nog steeds je ouders overtuigen dat, het, uh, dat je er wel mee mag trouwen. Ja, precies. Want als die het niet goed vinden, dan, uh, dan heb je ook een probleem. Dan Korte, dan het dan het dan niet. langzamerhand gaat het daar ook op een steeds lossere manier. Dankjewel. Marno de Boer. Ja, bedankt. Rolotte de Vries. Ja, en Erbe Wennemars is aangeschoven. Ja, onze sportman. Ja. Uh, met hem gaan we straks hebben over hoe je als oude bok... je lichaam op topsportniveau <lacht> houdt. Met Bart Brentjes. Hmm. De aanleiding natuurlijk van Chris Horner... die gisteren de Ronde van Spanje won, 41 al. Daarom een heel kort quizje over... Uh, Grijzaards in de sport. Oh. Ja, de oudste deelnemer aan de Olympische Spelen... dat was Oscar Zwaan uit Zweden. Daar vertel ik jullie niks nieuws mee. Nee, natuurlijk niet. Nee, uh, hij was 72 jaar. Maar in welke ja. sport deed hij mee? A. Schieten, B. Dressuur of C. Papier vouwen. Dat was toen nog een onderdeel. Dresuur. Nou, A. Uh, uh. uh, je zegt schieten, Erben. Je zegt ja. dressuur, Willemijn. Ja. Ga ik toch voor dat bierfouwen? Nee, nee. nee. nee. schieten. Hè? Nee, het, is, uh, het is schieten. Ja, ja. Ja, ja, ja, maar keuring is ook echt een sport waar je natuurlijk eindeloos mee door kunt blijven gaan. Zie ik ook heel vaak hele mooie blonde jonge vrouwen horen. Ja, Vraag 2. Ja. De bekende oudschaatser E. Wellemars schaatste al bijna achter een rollator. toen hij in Salt Lake City het wereldrecord op de 1500 meter verbeterde. Kijk. Hoe oud was Wellemars? Laten we eens dus beginnen bij Willemijn deze keer. Ja, nou, de, de, de 36? 31? Nee, je, jonger, denk ik. Ja. Erbij weet je het ja. zelf? Ja. Ik zou het niet weten. Ik denk dat ik 31 was. Ik. 32, ja. 32? We, weet je de tijd nog? Ja, 142. 42, uh, uh, 32. Ja, helemaal goed. En ja. het is je enige wereldrecord op en afstand, als ik het goed heb Ja, opgezocht. inderdaad. Ja. En nog steeds een mailsrecord. Ongelooflijk, hè? Zit hij gewoon aan tafel? Ja. Ja. Maar sorry, maar 2, 31, dat is geen... 1, oude, 42, 32. Nee, maar de leeftijd betekent dat dat is geen... Dat is geen... In sport ben je dan een lijk? Nee, nee, helemaal niet. Goed, zo meteen... Praten we daarover verder met Erwin Mennemars. Eerst Raymond Serré. E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 Naar peugeot.nl of haast u naar de Peugeot-dieren. Dit is Radio 1.